Hoe zit dat nou, Paulus? Waarom laat je ons niet binnen? Ja, moeten we hier nou nog steeds buiten blijven wachten? Ik dat nou aardig?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 En je hebt een kleur als een boei. Als een hele dag nog wel zo'n tamelijke boei. Paulus. Paulus. Je wil me toch niet vertellen dat je... Ik, ik, ik, ik zie heel oh, gemoeroe. Oh, oh, Salomo, ik... Uh... Wat heb jij gedaan? Je hebt het toch niet aan te lopen, hè? Uh, nou ja, ze was zo zielig, hè? Ze piepte zo hard berekend. Ha! Ja, wees toch voorzichtig, Salomo. Je knapt haast.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 Waar mopper je dan over? Eucalyptus loopt nou ook vrij rond en ik ben eh, geen schildpad. Er is dus eigenlijk niks bijzonders gebeurd. Met boskabouters valt niet te praten, Salabo. Dat blijkt maar weer. Er is natuurlijk niks meer aan te doen, maar boos zijn we. Heel boos! Ja, dat merk ik. En ik had het toch wel verwacht. Worden jullie nou nooit meer goed op me? Mm, kom, kom, kom. Kijk niet zo verdrietig.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 Dan moet je niet naar haar luisteren, helemaal niet, geloof je dat? Ik zal mijn best doen, ongemoorrel. Als die heks de kans krijgt, dan neemt ze je weer, Beek. Ik zal huis heel voorzichtig zijn, Salomo. Nou, dat willen we over. Ga je mee, ongemoorrel? Ja, ik ga mee. We kunnen nou toch geen lolletjes meer maken met die schildpad. Dag, Paulus. En nou niet meer boos zijn, hoor. Nee, we praten er niet meer over.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 Over wat voor beest heb je het nou plotseling? Over dat vispaard natuurlijk. Oeh, dat vispaard, bedoel je dat? Dat was ik alweer vergeten. Ik dacht dus in dus een heel andere dingen. Dat zegt Eucalypta nu wel. Maar haar ogen tintelen, glinsteren. En daaruit maakt Paulus op dat ze drommels goed weet was ze over praat. En dat ze dat vispaard volstrekt niet vergeten was.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 Als Paulus maar goed nieuwsgierig is, dan komt de rest vanzelf wel. Kom, ik ga even eens een eentje verder opkijken. Zeg Paulus, Dag ook. Oh nee, ik zeg niks. Ik zeg niks hoor. Of toch niet. Dan weven we nog even. Kom, voel dat graad Nou, hoe gaat het Geen woord gezegd. Of tenminste, zo goed als geen woord.